Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is moeilijk om te zien waar je je elektrische auto goedkoop kan opladen. Dat zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. Er zijn meer dan 51.000 openbare laadpalen in Nederland... maar de tarieven zijn ondoorzichtig en kunnen flink uiteenlopen. Zo kan je bij een paal 70 cent per kilowattuur kwijt zijn... maar met een andere tankpas kost het misschien bij diezelfde paal maar 30 cent. Erg ingewikkeld, zegt ook de Vereniging van Elektrische Rijders. Als je dit zou willen uitzoeken, dan moet je een heleboel apps door om te, ja, te kijken wat dan de goedkoopste is. Um, ik heb twee passen waarvan ik denk dat die in ieder geval niet de goedkoopste zijn, die ik eigenlijk zou gebruiken. Klinkt als een hele studie die je eigenlijk moet maken. Ja, het is wel onbegrijpelijk dat dit überhaupt uh, moet. De Consumentenbond wil dat het verplicht wordt dat je de basisprijs bij iedere laadpaal vooraf op een schermpje kan zien, net zoals bij de benzinepomp. Het bedrijf achter tientallen vestigingen van de Vero Moda, Vila en Pieces is failliet. Doek Retail heeft tijdens de coronacrisis een flinke belastingsschuld opgebouwd en het lukt maar niet om die terug te betalen. De bijna 30 winkels blijven voorlopig wel open. Mocht het einde verhaal zijn, dan betekent dat niet het einde van de Vero Moda, want er zijn ook Vero Moda's met andere eigenaren. In Iran is een zanger opgepakt vanwege een nieuwe track. In het nummer roept hij vrouwen op hun verplichte hoofddoek af te doen. In Iran gelden strenge kledingregels. Vrouwen die geen hoofddoek dragen kunnen gearresteerd worden. Dat gebeurde vorig jaar bij Massa Amini. Zij overleed nadat ze werd mishandeld door de moraalpolitie. En de storing bij de Britse luchtverkeersleiding is alweer gefixt. Door technische problemen was het vliegverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk vandaag flink ontregeld. Luchtverkeersleiders konden niet bij belangrijke informatie, waardoor er meer dan 500 vluchten werden geschrapt. Correspondent Arjen van der Horst. We horen nu ook veel verhalen van passagiers die op de luchthaven van een Spaans vakantieeiland in het vliegtuig zitten op de startbaan. ...klaar om te vertrekken, maar zojuist te horen hebben gekregen... ...dat ze wel 12 uur moeten wachten voordat hun vliegtuig kan vertrekken. En heel veel reizigers hebben ook gewoon te horen gekregen... ...dat ze vandaag gewoon niet kunnen vliegen. Maar inmiddels is het luchtverkeer dus wel weer opgestart. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af naar graad of 10. Morgen kan er opnieuw een bui vallen, maar het is overwegend droog. En ook de zon laat zich af en toe zien. Het wordt een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANDD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWD Verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort. Is zin in Zin in ZFM. Zfm.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 Hele goede avond, dames en heren, jongens en meisjes, iedereen. Uh, nieuw stemgeluid vandaag op de maandag bij Play It Loud Underground. Ik ga dit iedere eind van de maand ongeveer. Neem ik het stokje een beetje over van Marcel, die het eigenlijk altijd presenteert. En dan ga ik voor jullie de leukste, beste black and dead metal voor jullie draaien. En ik heb er heel veel zin in. En, uh, Jij ook, hoop ik. Ja, zeker. Hartstikke leuk om uh, jou hier te hebben. en ja. Bedankt dat je het wil doen. Nou ja, hartstikke, hartstikke gezellig er gewoon voor. Ja, ik denk zekers. dat mijn moeder hem al heeft uitgezet. Maar, ja, uh, het eerste nummer hakte er lekker Ja, in. sorry mam. Maar, uh, <laughs> ja, dit soort muziek gaan we draaien. Af en toe wat rustiger misschien. Maar het blijft dead en black metal in dat genre. Yes. En we gaan nu lekker verder met... Uh, six Feet Under. Yeah. Met Revenge of the Zombie. Komt die Komt ie. Ah, en dit was Call for the Grave van Battery. In 1988 opgericht. Ze hebben nog nooit live opgetreden. Helaas gaat het ook niet meer. Want de zanger is in 2004 helaas overleden. Hiervoor was nog Six Widander. En ik vergeet door de zenuw helemaal het allereerste nummer gewoon aan te kondigen. Dat was Ultrasil van Dias uh, Irea. Eh... Uh, het betekent letterlijk voorbij het bos. Ze komen uit Zweden, 2015 opgericht. En uh, ze waren een beetje de huidige black metal scene. Mocht wel wat opgekrikt worden. Dus ze maken heerlijke, stevige nummers. En van twee Zweedse nummers gaan we verder naar Australië. Want we gaan naar het Destroyer 666 met het nummer Never Surrender. <tosses> Herkende zijn stem was waarschijnlijk ge al. Oh, Dat was Abad met Riding on the Wind. Het is een bonus track op de gelijknamige album van Abad. Het is alweer op 2016 kwam die uit. En heb je hierna nog twee albums gemaakt. En uh, hij is nog steeds actief. En uh, nou, wij gaan lekker verder met uh, ook een A, Absoe. Heerlijk. Highland Tyrant Attack. Behemoth, behemoth, hoe je het wil uitspreken met het nummer After War. En dan nu een band. Uh, ik heb er al een tijd naar uitgekeken om deze te draaien, ook voor deze meneer. Uh, het is een band uit Zweden van de voormalige drummer van Marduk. Het gaat hier om Lars Breudensen. Dank voor het duurste, is de radio. Ik hoop dat hij het heeft verstaan. In mijn beste zweet... Uh, hij heeft een band opgericht. Hilt is de naam. Ze spelen Valkyries uit de Noorse mythologie en ze noemen het zelfs Violent Swedish Metal. En dit nummer komt van de, het album uh, Val Freya, als ik het allemaal goed uitspreek. En hier is het nummer Gondurul. je nou denkt, wat een herrie op de radio. Nou, dat klopt. Daar zijn we hier ook voor. Heerlijke herrie draaien. Tenminste, mijn moeder vond het altijd herrie. Ik vind het heerlijke muziek. Ik val er zelfs mee in slaap. Niet nu, hoop ik. Want dan wordt het heel stil op de radio. Uh, dit was Inquisition met... Ja, daar gaat hij. Obscure versus To the Multiverse. Ja, dat lees ik op en doe ik niet uit mijn hoofd. En daarvoor was Hilt, de band uit Zweden... van Lars Breudensen. We gaan nu verder met een band uit Portugal. Ja, we gaan de hele wereld over met de black metal... Uh, hoe je het uitspreekt, weet ik niet. Ik ga gewoon voor Gaerea, e Gaerea, Gaerea, Met het nummer Urge. Hoewel het nog avond is, draaide ik hier Midnight... met het nummer Let There Be Sodomy. En we zitten nog steeds bij Play It Loud of ZFM. En daar hebben we natuurlijk altijd de vaste rubriek met het Metal News. En dat doet Marcel voor jou. Ja, dankjewel. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Ja, Max Cavalera is een bezig bijtje, dat weten we allemaal. Na zijn hoofdband Soulfly en de all-star band Killer Be Killed... en oude platen heropnemen met zijn broer... houdt hij er ook nog Go Ahead and Die op na. En dit doet hij samen met zijn zoon Igor... Amadeus. De band heeft nu het tweede, nummer, het tweede album opgenomen, getiteld Mechanisms. Volgens Max is de nieuwe plaat extremer dan zijn voorganger. Of dat zo is, hoor je op 20 oktober. Maar je kunt nu ook alvast de eerste single Tumors beluisteren. Met de toevoeging van Bad Nerves, Prong en Carnivore AD... is de line-up van Helderado compleet. Eerder werden onder meer Life of Agony, Glucifer, uh, Carcass... Peter Pan, Speedrock, Brutus, Sacred Drive en Death Angel al toegevoegd. In totaal staan er 20 namen op de poster. Helderado vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 november... natuurlijk in het Eindhovense, Eindhovense Klokgebouw. Ticket in info vind je op www.helderado.nl. Bernie Marston is afgelopen donderdag 24 augustus in aanwezigheid van zijn echtgenoten en hun beide dochters overleden. Dat heeft zijn familie eerder vandaag bekendgemaakt. De in 1951 in Buckingham, een Engeland geboren gitarist, richtte in 1978 met zanger David Coverdale en collega's Nara Plukker Mick Moody de hardrockband Whitesnake op. Hij maakte tot en met 1982 deel uit van de groep... en schreef bijvoorbeeld mee aan de hit singles Fool for Your Loving en Here I Go Again... en speelde op de oorspronkelijke versies van die songs. Marston werkte daarnaast met een groot aantal andere artiesten... zoals UFO, Cozy Powell, Ian Gallen, Walter Trout en Mama's Jasje. Bernie Marston is 72 jaar oud geworden... Nog iets meer dan een maand uh, scheiden ons van het nieuwe Carnifex-album Necromantium. Terwijl we geduldig wachten, geeft de band alvast een nieuw voorsmaakje... in de vorm van de nieuwe single Death Forgotten Children. Daarop is ook zanger Tom Barber van Chelsea Grin te horen. Necromantium verschijnt op 6 oktober via Nuclear Blast Records. Het laatste wapenfeit van de Noorse black metal band Den Sakalte stamt al vanaf 2014. Het album getiteld Kapitel 2, Van I. Heelvete, goed Noorse. Toegegeven, de split CD van 2015 waar de band slechts één nummertje bracht, reken ik gemak halve niet mee. Pesten soms daarover is de naam van het nieuwe album geworden dat op 29 september 2023 het levenslicht zal zien via Agonia Records. Op een eerste single is het nog even wachten... maar de rest van de albumdetails werden al snel vrijgegeven. Uiteraard is het album vooruit te bestellen via de website van de band. De Finse metalband Amorphis heeft besloten om een nieuw live album uit te brengen... dat tijdens de COVID-19-pandemie opgenomen werd. Het album heeft... heeft Queen of the Time Live at Tavastia 2021 als titel meegekregen... en wordt op 13 oktober in samenwerking met Atomic Fire Records uitgebracht. Daarnaast heeft de groep alvast een smaakmaker vrijgegeven... in de vorm van een videoclip voor het nummer Amongst Stars... waarop we ook Nederlands eigen zangeres Annika van Giersbergen aan het werk kunnen horen. En dit was het weer wat betreft het metal nieuws voor deze week. En gauw weer terug naar Ben met het laatste nummer van dit eerste uur. Ik ben het ja. ook nummer, mogen we gaan verwachten. Ja, het laatste het nummer alweer van het eerste uur. Dat gaat dat snel, jongen. Eerst denk je van, we, we, we beginnen en dan ben je al aan het eind van het eerste uur. Het gaat allemaal zo snel. Ja, De muziek is zo snel. Ja, niet leuk. leuk. Ah, um, we hebben nog een het het tweede uur nummer. te gaan, gelukkig. Daar ja, gaan we ook naartoe. Ja. Uh, we eindigen het, het eerste uur met hypocrisy, met het nummer... Uh, Roswell. En op welk album vinden Body we dat seven. nummer? Want we hebben nog even wat tijd. Goede vraag. Ja. Ik heb een verzamelaar meegenomen. Ah, je hebt een verzamelaar meegenomen. Ja, moeilijk voor Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nou, er staat hier wel ook op de verzamelaar. staat op een album. Ten dit. Years of Chaos and Confusion. Precies. En, uh, nou, ik ben benieuwd. Ik en ook. wat uh, kunnen we in tweede uur verwachten? Tweede uur gaan we natuurlijk lekker door met deze herrie. En we hebben onder meer Gorgorod... Heet Eternal, Die Side, Lebendsuch... Morgen de voor jullie klaarstaan. En we beginnen straks... Uh, het tweede uur... met plaat nummer 13. 13. En daar wil ik altijd een speciale plaat van maken. Een graf takken herrieplaat. En ja. Het wordt een... Uh, een Klassiek. Logische keuze ook op nummer 13. Luisteren. Ongeluksgetal. Daar houden wij van. Juist. Nou, maar dus eerst uh, hypocrisie dus. En tot zo in het tweede uur. Blijf luisteren. En bedankt dat je al luistert. Ja, en, inderdaad. Uh, bedankt. Hoorns op voor iedereen die luistert. En stay metal. Dat was Je met Roswell47. Je bent natuurlijk enorm benieuwd welk achtige muziekje die hier nou te horen is. Nou, dat is Dead March van de band Marduk. Ze hebben dit niet zelf gemaakt. Het is in samenwerking... Ah, mijn koptelefoon is vervelend. In samenwerking met RDT. Uh, hier is dit nummer oorspronkelijk van. En uh, ik vind het gewoon lekker om als achtergrondmuziekje te hebben... Dat het gewoon een beetje... Als ik dat even... Dan hoor je tenminste nog wat. Dus uh, dat gaat helemaal goed. We gaan zo weer verder naar het nieuws. En het tweede uur zie je me weer. Zie je me, hoor je me van alles. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.